Zes uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedenavond. Zeeuwse fosfor-producent Termfos vervolgt voor doodmedewerkers. Kabul opgeschrikt door reeks terreuraanslagen... en Italiaan Gasparotto wint de Amstel Gold Race... Het weer, opklaringen en ook vannacht meest helder... in het noorden kans op een bui. Het wordt dan min 1 tot plus 2 graden. Morgen overdag zon, maar vooral in het kans op een bui. Dan wordt het een graad of 9. De dagen daarna wisselvallig... met elke dag regen en iets hogere temperaturen. Justitie gaat de fosforfabrikant Termfos vervolgen voor doodslag. Het bedrijf uit Zeeland wordt verantwoordelijk gehouden... voor een bedrijfsongeluk van drie jaar geleden... waarbij twee medewerkers om het leven kwamen... Ze waren aan het werk in een 6 meter diepe fabrieksoven. toen een vat fosfine is gaan lekken. Door het gas stikten de mannen. Justitie in gesprek met verslaggever Gerjan Dennekamp. over het besluit om vervolging in te stellen. De werknemers die moeten ervan uit kunnen gaan. dat de werkomgeving veilig is. En dat is expliciet ook de zorgplicht van de werkgever. En in het geval van Termfos heeft u bewijzen dat dat onvoldoende is gedaan. Dat klopt. We hebben gegronde redenen en bewijzen dat termfos daarvoor verantwoordelijk is. En wat verwijten ze nu precies? Uh, het bedrijf zelf is als uh, verdachte aangemerkt. Daar is een dagvaarding voor uitgebracht. En onder meer wordt het bedrijf verweten we dood uh, door schuld. En daarnaast zijn nog andere overtredingen te last gelegd. Die zien op onder meer de arbeidsomstandighedenwet. U dagvaart het bedrijf dus niet verantwoordelijken bij het bedrijf? Nee, we hebben ook onderzoek gedaan naar de feitelijke leidinggevende. Dat heeft onvoldoende aanknopingspunten opgeleverd om zelfs verdachte aan te merken. Wij vinden dit soort feiten dat dat echt aangerekend moet worden aan het bedrijf zelf. En daarom is het bedrijf ook gedagvaard als verdachte ter zake. En dat betekent dus ook dat de straf die er eventueel uiteindelijk zou uitkomen, als de rechter ook het ook met u eens is, dat dat op zijn hoogste een geldboete kan zijn? Dat zou per feit maximaal een geldboete kunnen zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk ook allerlei andere mogelijkheden... waar maatregelen opgelegd kunnen worden. Maar daar ga ik niet op vooruit lopen, want daar is nou juist de zitting voor bedoeld. En Termfos is ook meerdere keren in opspraak gekomen vanwege milieuovertredingen. Begin dit jaar kreeg het bedrijf nog een flinke boete... omdat het te veel giftige stoffen uitstootte. Vorige maand bleek dat de fosforfabrikant fabrikant zich nog steeds niet aan alle wettelijke normen houdt. Justitie doet daar onderzoek naar en mogelijk wordt Termfos ook daarvoor vervolgd. Met een aanval op verschillende ambassades, het NAVO-hoofdkwartier... en het parlement van Afghanistan hebben de Taliban hun lenteoffensief aangekondigd. De meervoudige aanval in Kabul is een van de zwaarste in tijden. Contact met correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, het gebeurde allemaal aan het begin van de middag. Zijn er veel doden gevallen? Ja, vreemd genoeg betrekkelijk weinig slachtoffers eigenlijk. Er is vandaag op verschillende plekken toch wel even fel gevochten. Niet alleen in Kabul, ook daarbuiten in een aantal provinciehoofdsteden... Twee doden zijn er tot nu toe te betreuren. Daarnaast natuurlijk een flinke aantal militanten, zelfmoordenaars. Er wordt gesproken van 17 doden aan hun kant. Dat kan twee dingen betekenen. De militanten hebben veel doelen uitgezocht, ze zijn goed voorbereid... maar toch kunnen ze op zo'n dag zelfs toch met betrekkelijk weinig echte vuurkracht komen. En klaarblijkelijk is de reactie van het Afghaanse leger en politie ook redelijk adequaat. Zij weten zo'n meervoudige aanval ja, zonder al te veel kleerscheuren af te slaan. Een goed voorbereide aanval... Er zijn bommen gebruikt, raketten eh, en er zijn dus vuurgevechten geweest. Ook nu eh, net het bericht dat er bij het parlement in Kabul weer een vuurgevecht even oplaait. Hm. Zonder enige twijfel een hele stevige serie aanslagen. Maar met tot nu toe gelukkig betrekt het weinig doden. Ja, toch een aantal aanslagen. Het zegt toch wel wat dat Kabul nog zo gemakkelijk in het uh, hart kan worden geraakt? Ja, zeker. Ja, militanten zijn erin geslaagd. Grote hoeveelheden wapens toch de hoofdstad binnen te smokkelen... terwijl ...iedere inwoner van die stad, van Kabul... ...dagelijks de massa's checkpoints ervaart, fouilleringen... ...auto's worden op toegangswegen doorzocht. Dus dat kan, dat zal voor Kabuli's niet echt een gerust gevoel geven... ...dat het toch mogelijk is om ook in het zwaarst, ja, de zwaarst bewaakte wijken van het land... ...nog met een zeer slechte bedoelingen toch op te duiken. Het, het, het, het gevoel dat je nergens, nooit helemaal veilig bent... Dat het geweld toch altijd op iedere plek in het land zomaar even kan opduiken. Dat is natuurlijk funest voor het beeld, funest voor het gevoel van veiligheid. We vertrouwen ook vanaf er wel in een betere toekomst. Dat is een beetje wat er vandaag toch weer gebeurt. De, de, de Taliban eisen die aanslag natuurlijk op. Ze zeggen daarbij, wat je net zei, uh, uh, we voorspelden dat vanmiddag al even de aftrap van hun uh, lenteoffensief. Ze willen alleen maar even zeggen, ook in 2012 zijn wij er nog. En doen dat natuurlijk traditiegetrouw met ja, grof en onberekenbaar geweld.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 Volgens Roemer werden ze na trouwe dienst aan het Koninkrijk ontslagen... en moesten ze rondkomen van de grijpstuiver die ze kregen van de overheid. Dat heeft veel mensen gebroken, aldus Roemer. Hij hoopt dat Nederlandse excuses bijdragen aan verzoening. Verder wil de SP-leider dat Indonesië bekendmaakt... waar de geëxecuteerde oud-president van de RMS Sumo Kiel begraven ligt. Indonesië heeft de plek altijd geheim gehouden, zei hij. Twee vrouwen uit Merlingen aan de Rijn zijn licht gewond geraakt... toen hun auto op de A15 richting Tiel werd geraakt door de kogel van een jager. Die was in het gebied naast de snelweg op een gans aan het schieten. De politie. Eigenlijk heel plotseling uh, hoorden zij een harde klap... en uh, merkten ze meteen dat uh, de voorruit stuk ging. Uh, ze zijn doorgereden naar een uh, nabijgelegen tankstation... en uh, daar zagen ze dat we uh, uh, in de portierstijl... tussen de uh, passagiersstoel en uh, de voorruit... Een uh, kleine kogel was blijven steken van uh, 7 mm. En wat de vrouwen goed hadden onthouden waar ze op de snelweg geraakt werden. vond de politie via de jachtopziener uit het gebied de jager. De man heeft een vergunning en volgens de politie was er geen sprake van opzet. Het is uh, niet heel direct naast de snelweg. U moet zich niet voorstellen dat dat direct uh, naast het voorbijrazende verkeer is. En ik heb begrepen dat uh, die kogels ook een behoorlijke afstand kunnen afleggen. Maar uh, ja, voor zover wij nu hebben kunnen vaststellen, uh, was hij aan het jagen in een gebied waar dat was toegestaan. En uiteindelijk is het natuurlijk justitie die gaat beslissen uh, ja, of er toch sprake is van een reden tot vervolging. Het museumweekend heeft dit jaar ruim een miljoen bezoekers getrokken. Dat is iets meer dan vorig jaar. Onder het motto Laat je verrijken door het museum werden speciale activiteiten georganiseerd. De bijna 400 musea die dit weekend open waren, stonden onder meer stil bij de bezuinigingen op kunst en cultuur. Dat deden ze door bezoekers een euro-entree te vragen. Voorheen was de toegang tijdens het museumweekend veelal gratis. Publiekstrekkers waren onder andere het vernieuwde scheepvaartmuseum en het AI Film Instituut in Amsterdam en het Prinsenhof in Delft. Dat museum presenteerde onlangs de uitkomst van een nieuw onderzoek naar de moord op Willem van Oranje. Het is het gesprek van de dag in Spanje. De valpartij van de Spaanse koning Juan Carlos. Hij brak zijn heup toen die olifant aan het schieten was in Botswana. Correspondent Robert Boschart. Uh, Robert, wat is daar precies gebeurd in Botswana? De koning was daar op privébezoek. En een deel van de Spaanse politiek denkt dat de Spaanse regering daar helemaal niks vanaf wist. Hoewel de regering nu achteraf natuurlijk roept dat ze overal vanaf wist. Maar goed, het zou niet de eerste keer zijn dat de koning ergens was waar niemand wist dat hij was. Dat is eigenlijk het, het tere punt. Plus het feit dat hij nou letterlijk slecht gevallen is. Want een hoop mensen in Spanje zijn behoorlijk eh, ja, verontwaardigd over het feit dat de koning op zo'n dure jachtpartij... Terwijl het, terwijl het hele land zo in de klem zit met zijn financiën. Ja, en dat komt ook nog eens op een slecht moment, hè? want er is nog wat meer aan de hand. Er is nog heel wat meer aan de hand. Zijn kleinzoon ligt in een ander ziekenhuis. Die heeft zichzelf in een voet geschoten omdat hij met 13 jaar een groot jachtgeweer in de handen gepropt kreeg door zijn eigen vader. En wat eigenlijk het allerergste is, de schoonzoon, dat wil zeggen de echtgenoot van zijn jongste dochter, van prinses Christina, kan in de kortste keer achter de tralies verdwijnen wegen zijn oplichterijzaak. Ja, dat is natuurlijk niet zo mooi voor de Spaanse monarchie. Nee, en heeft het Koningshuis nog gereageerd op die uh, ophef? Nee, alleen dus gezegd dat uh, de koning op privébezoek was... Uh -huh. en dat het daarom niet uh, officieel gemeld was. Oké, okay, dankjewel Robert Boshart vanuit Spanje. In de... Sport. In de eredivisie stevend Ajax af op het kampioenschap. De ploeg van trainer Frank de Boer won in de arena... met 3-1 van degradatiekandidaten Graafschap. Met nog vier wedstrijden te gaan... heeft Ajax een voorsprong van zes punten op AZ en Feyenoord. En de titel lijkt voor het grijpen. Maar de Boer blijft voorzichtig. Daarbij.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 1-0. En op dit moment wordt er nog gespeeld. Herakles tegen RKC. Ragnar Niemeijer eh, komt er nog een winnaar in die duel. Nou, het zou zomaar kunnen. Zes minuten voor tijd. Het staat 1-1. Nog wat mogelijkheden gezien voor Heracles Almelo. De thuisproef die op voorsprong kwam in deze wedstrijd. Maar zag dat RKC via stans gelijk kwam. Het was een actie van Van Miechem, Eigenlijk vlak voor het doel. Kreeg de voorzet vanaf de linkerkant in zijn voeten. Stond denk ik drie, vier meter voor de doellijn. Schoot ook de oud amateur van AFC uit Amsterdam. Die hier van de zomer op proef was. Van Michem. Derro van Maar Hij had de pech dat hij op het hoofd schoot van Verderen. De centrumverdediger Art van Peppe die op de goede plek stond. Anders was het 2-1 geweest. En nu maar kijken of er een van beide ploegen nog zoveel risico wil nemen... dat er nog drie punten kunnen worden toegevoegd aan het totaal van dit seizoen. Het zou met name voor Herakles welkom zijn met het oog op de play-offs. Want 1-1 thuis tegen RKC. Daarmee doe je geen goede zaken met nog maar vier wedstrijden te gaan. Waar is de bal? Aan de linkerkant van het veld. Bij Everton Drost. De centrumverdediger van RKC trapt hem opzij. De bal blijft binnen. En Bandjar vervolgens halverwege de RKC-helft trapt hem naar voren. Er wordt gelopen door Alakmak... Zojuist in de ploeg gekomen bij RKC. Komt er niet aan. Miracles heeft onderschept. Dan toch de overname van RKC wilde ik zeggen. Maar het is Daryl van Mieghem op de middenlijn. Leren Duart ook nog een kans gezien van hem. Maar die ging er ook al niet in van dichtbij. Steekpaas op Effert. En links en strafschopgebied, op gebied opeens. En voorgezet in de richting van Armen Teros. Maar 2-3 meter voor de doellijn weggehaald. Door centrumverdediger Guy Ramos. Die nog een keer tegen zijn ploeggenoten zegt kom op. We zitten in de slotfase. We gaan hier niet verliezen. Minder dan vijf minuten op de klok. De voorzet komt vanaf de overkant van het veld van Marco Vijnovic. En dan heeft scheidsrechter Kevin Blom iets gezien. Dat zal wel eens duwen en trekken zijn in de doelmond. Voor het doel daar van Jeroen Zoet, de keeper van RKC. Het was een makkelijke wedstrijd trouwens voor Kevin Blom. Want hij trok een keer geel voor Ramos. We zitten dus in de slotfase. 4,5 minuten voor tijd. En het is 1-1 bij Herakles RKC.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 wat voor grote groepen we nog bij uh, de kou bij gaan komen. Veel rappe mannen. Dus ja, dat voor mij wel een uh, kleine groepje mogen zijn. Ranomi, Cromo Jojo en Marleen Veldhuis mogen voor Nederland uitkomen... op de 50 meter vrije slag tijdens de Olympische Spelen. De twee zwemsters verzekeren zich bij het toernooi om de Cup in Eindhoven... van een startbewijs. Cromo Jojo zette in Eindhoven zelfs de snelste seizoentijd neer. 24 seconden en 1 tiende. Er is de verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Oh, er is geen verkeersinformatie. Dan gaan we door met de hoofdpunten van het nieuws. Het Openbaar Ministerie vervolgt het Zeeuwse fosforbedrijf Termfos... voor de dood van twee medewerkers drie jaar geleden. In Kabul is een reeks aanslagen gepleegd. Onder meer het hoofdkwartier van de NAVO, het Afghaanse parlement... en ambassades waren het doelwit. En de Italiaan Enrico Casparotto is de winnaar van de Amstel Gold Race. En dat is over het uitgebreide NOS-journaal. Straks de VPRO, Studio Itzerda.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 Dit is Radio 1, VPRO. U hebt afgestemd op Studio gedaan. radio voor liefhebbers. Yeah. Ongetwijfeld kent u het maatschappelijk verschijnsel van... Het scheef wonen. Scheefwonen. scheef wonen. scheef wonen. Mensen die veel verdienen, maar die toch in een goedkope huurwoning blijven zitten. scheef wonen. Onwenselijk en onrechtvaardig. Maar wat dacht u van het net zo frequente scheefrijden? Lui met dikke poen, maar wel in de goedkoop lullig tweedehands odertje rondrijden. Het ziet er niet uit. Bovendien geeft zo'n oude roesbak aanzienlijk meer vervuiling dan een moderne hybride. Zou het niet beter zijn onze burgers te verplichten... een vervoermiddel aan te schaffen die past bij hun bankrekening? Alle benodigde gegevens zijn al bij de overheid bekend. En dan wil ik nog met u praten over het vervloekte scheefdragen. Dus zal ze de kost moeten geven... de individuen die elke ochtend goedkope lelijke kleren aantrekken... terwijl ze zich best iets beters zouden kunnen permitteren. Kan dat niet anders? Zou dat geen wonderen doen voor ons straalbeeld? Gelukkig zijn we in de dood allen gelijk. De dood is niet scheef. Soms is hij vreed, soms is hij een vriend. Maar de dood is altijd kaarsrecht... Met die gedachte vers in het hoofd geplant, geef ik u nu over aan onze voorganger van vanavond. Hier is Marten Minkema. Nou ja, scheef sterven komt natuurlijk wel heel veel voor. Sommigen gaan met heel veel pijn. Sommigen gaan vredig dood. Of zelfs zonder dat ze het merken. Sommigen gaan het hoekje om met heel veel geld. Anderen zonder een zoe. Maar daar is de Belastingdienst natuurlijk voor... die uh, met de erfbelasting... die dan weer probeert het scheef sterven iets recht te trekken... in voordeel van de staat. Hoe dan ook, rondom de doden. Daarover vandaag in uw slow-radio-programma Studio Itzadaar. Jawel, de dood op Radio 1. Omdat de dood altijd actueel is voor iedereen. Soms is hij even afwezig... schuift hij alleen af en toe op de achtergrond langs... bij verre kennissen, vergeten familie en in het avondnieuws. Maar net als je denkt tegen beter weten in aan ons clubje gaat hij voorbij dan zul je net zien bam daar staat hij om een oma, vader of, of, of zus te grazen te nemen en uiteindelijk is dat de klop op de deur de eigen deur en je wist al die tijd al je wist al die tijd al ik deed of ik eeuwig zou leven maar die 50, 70, 90 jaren zijn voorbij gegaan in een flits. Dus rek de boeren zo lang het kan. Bijvoorbeeld door nu te blijven luisteren. Sommigen onder ons willen alles in de hand houden. Tot na de dood als het even kan. Ze bepalen al lang van tevoren welke muziek er op hun begrafenis moet worden gedraaid. Welke oom ook en welke tante juist niet mag spreken. En of witte grisanten verboden zijn. Je kunt, en dat weten veel mensen niet, je kunt ook bepalen hoe je wordt afgelegd. Dat afleggen kan bijvoorbeeld op Surinaams rituele wijze dan komt er een groep van tien bewassers om het lijk toe te zingen en te spreken. Ook niet Surinamers mogen bellen naar deze Creoolse vrouwen uit Amsterdam-Oost. Ik ben Ilse Varunen. Ik ben Marijke Druijfentak. Ja, we zijn van de Lijkbewassersvereniging. Het is een, is een uh, vereniging dat als mensen komen te overlijden... en dan gaan we ze klaarmaken om naar huis te gaan. Het maakt niet uit als het midden in de nacht is... Moeten we gaan is een roeping. No Het -ro -ro is 30 jaar geleden, maar ik werkte bij het en daar heb je die motivarium. Ik moest boodschappen gaan doen. Dus ik liep naar achteren. Toen vroeg die meneer me... Eerst kan je me helpen, want er is een uh, boslandcreooltje meisje overleden. Een boslandcreooltje? Een meisje, ja. En die mensen willen niet dat hij op het lijf gaat worden. Dat is een jong meisje, zeiden ze. En, en waarom mocht hij niet gewassen worden? Uh, omdat het een traditie is van die mensen. Een vrouw moet het doen wat ze nog mag. Dan mag er geen mannen aan haar komen... Toen heb ik hem geholpen met dat meisje, ja. om het te wassen, aan te kleden. En hoe was dat de eerste keer? Eigenlijk was ik bang. Soms zie je dode mensen, die kunnen opstaan, die kunnen lopen. Ja, dat waren de oude verhalen van vroeger, hè. Dus je bent opgegroeid met zulke dingen, daar ben je er bang voor. <lacht> maar dat is niet gebeurd. <lacht> Ze ligt daar. Ze kan niks. En dat gaat door je hart. Kijk, ze kan niks. Dus je moet wat voor doen. Je moet alles voor haar niet doen. Je moet er aankleeden. Je moet er onderbroek voor haar doen. Je bea, de onderjurk. Alles. En de haren ook opsteken. En dat heeft me zo'n beetje. zo'n zwakte voor dat werk gegeven. dat ik mezelf heb overgegeven. Ik heb hem gezegd: kijk, als je een andere keer iemand hebt, kan je me roepen. Dan kom ik ook weer. Dus zodoende ben ik in het werk gerold. Santa, Santa, Santa Engel, Santa Engel, SAKAKO In het begin, toen mijn zoon was overleden, toen had ik een jongen, moest ik een jongen wassen. Maar ik ging naar binnen en ik zag, net als mijn zoon daar lag. Net als die, die gevlochten haren, dus zo had hij. En mijn zoon had het ook, het ook. Oh. Toen heb ik gehuild. Maar dat mocht eigenlijk niet bij die familie. Dus moest ik even naar buiten. Je moet sterk staan. Santa, Santa, Santa engel. Santa engel, sacca We hebben een motto. Horen, zien en zwijgen. Wat in de kamer gebeurt, mag je niet buiten komen vertellen. En als je dat niet kan, moet je de deur uit. Santa, Santa, Santa engel. Santa engel, sacca, oh. Dit zing je na het bewassen. Ja, ja na de bewassing. En bedanken. Ja. bedanken. Ja. We zeggen gewoon uh, dankbaar, ja. Bedankt. Horen, zien en zwijgen. Het motto van deze dames die voor deze ene keer vertelden over hun werk. Maar nu is de deur van de aflegkamer weer dicht. En gaan we voor één moment terug naar het volle leven, want er is sport. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Heracles, RKC Rachna Niemeyer. Is inmiddels net afgelopen en het is bij de 1-1 stand gebleven die de afgelopen tijd al op het scorebord stond. Dat betekent dat RKC op doelsolo de achtste plaats weer overneemt van Roda... die het vanmiddag na die overwinning van Roda bij Groningen even kwijt was. Dat betekent uitzicht houden op de play-offs in een behoorlijk goede positie. En voor Herakles thuis tegen RKC heb je toch het gevoel dat dat een tegenvaller is. Nu is er nog die achterdeur met die tweede plaats. Even uitgaan van een landskampioenschap voor Ajax, een tweede plaats voor PSV dan zou Herakles ook nog in de voorronde van de Europa League mogen spelen. Geen grootse wedstrijd, een enig voorsprong voor de thuisploeg... is de gemiste strafschop van Everton... toen het doelpunt van Lerend Duarte en Jeff Stans aan de kant van RKC... in de tweede helft bekroonde zijn eerste basisplaats in de eredivisie... met een mooi doelpunt na een voorzet van links. 1-1, dat was hem bij Herakles RKC. Ja, er wordt steeds meer gecremeerd. Dit is Studio daar over de dood, overigens... Er wordt steeds meer gecremeerd, maar er wordt ook nog veel begraven. O, zeggen. Op de lommerrijke algemene begraafplaats Kleverlaan in Haarlem bijvoorbeeld... zo'n 60 keer per jaar. Schaatser en wielrenner Jaap Ede ligt hier. En ook de beroemde landschapsarchitect Zogger... de ontwerper van dit begraafpark, dat het ook al wordt genoemd. Veel families in Haarlem en omstreken kennen de beheerder van de begraafplaats, Harry Boulet. Een gemeentelijk ambtenaar die nog de tijd neemt voor iedereen die langskomt. Iemand die meevoelt en bijvoorbeeld mensen aanraadt... om zelf de kist te laten dalen. Dat zullen begrafenisondernemers niet zelf aanraden... want dat uh, scheelt hen omzet. Nee, zegt die ondernemers, de kist zou kunnen vallen... als je het zelf over mantelverdriet doet. Maar dat heeft Harry Boulet nog nooit meegemaakt. Je laat je eigen moeder toch niet vallen, zegt hij. Het zelf laten dalen van de kist... Het iets doen voor de doden, dat helpt bij het verwerken. Gaat uw moment mee naar zijn werkplek, Kleverlaan. Waar lopen Zo, we lopen zo even bochtje om. Okay. Ja. Veel viooltjes zie ik overal. Veel viooltjes en... Ja, viooltjes. Dat is het voorjaar. Voorjaar, dan worden mensen vrolijk. Ja. <laughs> <laughs> viooltjes op het graf. Ja. Harry Boulet, hoe lang al hier werkzaam hier op de begraafplaats? Uh, ik ben 36 jaar werkzaam en gewoon hier toevallig gekomen. Toevallig gekomen? Toevallig gekomen. Ik heb gesolliciteerd bij de gemeente en toen was mijn eerste werkdag. Ja, gemeente Haarlem. Ja. En uh, toen was mijn eerste werkdag. Gaan we naar de begraafplaats toe? Dus daar zat ik. Oh, dat zat u. Was dat niet verwacht? Nee, dat had ik niet verwacht. En uh, toen uh, na een aantal weken beviel het werk me wel. Dus toen gevraagd en toen ben ik hier gebleven. Wat, uh, wat betekent deze begraafplaats inmiddels voor u? Poeh, eigenlijk, eigenlijk te veel eigenlijk ook. Het is eigenlijk mijn lust in mijn leven geworden. En uh, ik doe alles met plezier en mensen mogen me altijd opbellen. Ook al is het op zaterdag zondag. Ik vind dat niet erg als mensen met iets zitten. En in het weekend dan bellen ze maar op. Als wij een, een graf gaan uitzoeken, ik kijk niet of het vijf minuten duurt of een uur duurt... Ja. Als je mensen maar de goede keuze nemen. Dat doet je vaak, hè? Graven ja, uitzoeken. Ja. Dan mag ze hier dat zelf en dan gaan ze onder begeleiding ze zelf zeggen welk graf ze willen hebben. En dat kunnen ze uitkiezen. kun en, en, en, je ja, soms willen ze een, een zonnig plekje en dan kiezen ze toch onder een boom uit. moet ja, uh, moet je opwijzen van, nou ja, je ja. Dat zegt nu wel, maar en, en, en nu is er geen blad, maar straks ja. dan komt, er geen, komt er geen zon hier. Ja, en de boom is ook geen eeuwig leven. Die is er oh, nee. ook vandaag en morgen kan die ook weg zijn, oh, zoals ja, wij ook zijn. Dat zou je bijna vergeten. Ja. Ja, en voor, de kind blijft altijd, voor, voor kinderen blijft altijd iets, iets heel anders. Als, als een kind overleden is? Ja, als een kind overleden is. En, uh, we hebben pasgeboren of doodgeboren kindjes ook overleden. En er zijn ook uh, ouders, ja, die zijn er gewoon voor 100% over. Die willen alles zelf doen. Nou, dan probeer ik ze ook mee te helpen met uh, de ouder beschikbaar te stellen. De mensen mag het zelf inrichten. Met beloningen gaan de gang maar. Ja, en kijk, ook een beetje meevoelen met de familie. Want je moet toch een, uh, niet gemaakt doen. Toch een beetje meevoelen. Je moet het echt voelen. Ja, je moet het echt voelen. Nou, goed. Ik heb zelf mijn aardigheid in mij uh, meegemaakt. In mijn eigen gezin. Ja, en ook... De, de, de, de, de dochter verloren? Ja, die is uh, dochter verloren op 30-jarige leeftijd. Ja. Ik heb mijn zus verloren op 40-jarige leeftijd. Dus dan kun je ook met die mensen meevoelen... die een zus verliezen of een kind verliezen. En dan, ja. dan, dan begrijpen ze dat ook. Dan uh, ben je eigenlijk één... Je hebt alle twee verdriet om je kind. Praat je ook met, met, met collega's hierover? Met de andere nee, bewilderers van, andere, nee, nee, van ik, andere begraafplaatsen? Nee, nee, want er zijn er maar heel weinig die... die uh, niet iedereen heeft die feeling ervoor. En als je zegt van... Tot je dit of daarmee zit, dan heb je gelijk een probleem. En dat, is, uh, dat werkt niet. Wat doe, je? Wat doe je? Nou, dan zeggen ze rustig dat je een probleem hebt, door je met iemand meevoelt. En uh, dat, dat, dat, dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat niet. Dat doe ik zelf wel. Ik heb ook wel een keer met uh, de vader, de jongen was overleden... met de vader, liep ik, en met uh, de echtgenoot. En dan liepen we dan een graf uitzoeken en alles. En toen zei, ik eens die vader bij me. En toen zegt die vader, ja, maar luister... Uh, voor haar is het heel erg, ze verliest de man. Maar over één of twee jaar kan ze ook een andere man hebben. En toen zei hij tegen mij, en hij zegt, maar ik verlies mijn zoon. Ik kreeg mijn zoon nooit of dan niet meer, meer terug... En heb ik daar heel goed over nagedacht. En dan een jaartje of vier, vijf later komt die vrouw bij mij langs. En die zegt, ja, zegt, met de graf, ja, eigenlijk had ik het daar niet zoveel mee. En ik ga naar Almere toe en uh, ja, nou ja, mij maakt het eigenlijk niet zoveel. En ik kom hier dan toch niet meer. Nou, ja, rot gehoor vond ik het. En dan ineens, nou een paar jaar terug, zat twee kinderen. Die twee kinderen. En ineens kom ik hier iemand aan, die was een graf aan het zoeken. En die noemde naam op. Ik zeg van die en die. Ja, zegt hij. En toen waren de kinderen kwamen op bezoek. Na uh, acht of tien jaar. En, het gaf ons niet, nog niet geruimd? Nee, het was niet weg, Want Ze hebben het voor twintig jaar ingehuurd. En, en, en er gingen de plantjes, ze wouden de plantjes op zetten. En, ja. Uh, ja, en dat deed men wel heel goed. Ik denk, dan is het toch nog ergens goed voor. Dan niet voor het moedertje meer, maar dan wel voor de kinderen. En die hebben, er zijn er een paar keer geweest, want ik zie dat als ze geweest zijn. Dan zie ik een bloemetje erop of ik zie een viooltje erop. Nou, dat deed je wel goed ook. Ik denk, ja, daar, daar, zo werkt het ook een beetje in het leven. Het gaat natuurlijk door het leven... Maar een kind verliezen, dat raak je nooit meer kwijt. Want een vervangende kind is er niet. Maar een vervangende echtgenoot, hoe erg het ook voor sommigen wel is... die kun je altijd vervangen. Maar die kinderen weer van die twee... Ja, ja die komen, die komen dan weer terug. Ja, en die waren er toch blij mee toen ze daar even konden komen. Dus die waren gelukkig ermee. Want een vader kun je ook niet vervangen. Nee, je vader nee. kun je ook niet vervangen. Je nee. hebt maar één vader. één ja, nou, echte ja. vader en dat kun je ja, nooit ja. vervangen ook. Dat is dat uh, okay. traf van mijn ouders. Oh, een hele mooie plek. Heel mooie plek voor ja, uw ouders. En, uh, dat, dat hebben we uh, mijn dochter. Die was en... gek van dolfijnen. Laatste jaar is ze naar dolfijnen wezen kijken. En, uh... dat is, dat is, daar, daar, daar, daar staat de urn onder van, ja, van, van uw dochter. Ja. Onder die dolfijn. Ja. Met, dat, met dat mooie ja. voetstuk. Foto erbij. Nancy van Rijnboulet. Geboren in 1972. Ja, en, en, en, uw, en uw ouders. Mijn ouders en mijn ja. zus. En uh, hiernaast ligt nog mijn nichtje. Dat, uh, dus zie je dat daar al? Ja, ja, ja. Ligt mijn nichtje. Ook heel jong. Ook heel heel jong. jong overleden. Ja, je had één ja. kind. Nou ja, dat hebben we al een jaartje of zes in huis. Dus, uh, dus ja, zo blijf je in het leven. In. Maar u zei, u zei in het begin van het gesprek, het doet me een beetje te veel, zeg maar, hè? Dus hier heet het werk hier? Nou, het wordt, ik merk dat het lichamelijk gaat het mij oh, steeds het. meer moeite kosten. En, en geestelijk kan ik er nog wel redelijk ja. tegenaan. Maar ja, als je ouder wordt krijg je ook steeds meer met verdriet te maken. En ook verdriet in het eigen leven. En dat moet je toch ook een plek geven? En uh, als je dan met één zit en je wil iedereen de aandacht geven... Je bent er steeds maar mee bezig. Niet alleen mee bezig. In, in, in, ja. in, in, niet alleen in je werk, maar, ook, maar in, ook privé. in privé. Ook privé. En dat moet je dan, en dat heb je natuurlijk als je ouder wordt, dan gaat het privé ook hier en daar wat spelen. En dan probeer ik dan altijd een beetje dan op die vrijdag. Die vrijdag is voor mij een heilig dat ik naar de kroeg gaat. Een goede borrel, hè? Ja, nou zeker een goede borrel. En als ik kan nog een hapje erbij. <laughs> een hapje erbij aan het eind van de week om al die omgang met de dood te verwerken. Eten en de dood. Een heel belangrijke combinatie. Eten om het verdriet aan te kunnen, en omdat je eet om in leven te blijven. Daarom speelt de maaltijd in veel culturen zo'n belangrijke rol rond bij de dood. En eigenlijk gek dat we ons nog steeds gaan afschepen met een klefplakje cake in het rouwcentrum. Hoewel, ziet ze steeds minder die plakjes cake. Over de hele wereld wordt allerhande rouweten klaargemaakt, van China tot de Antillen. Luister nu naar Henny en Marcel Zacht uit Den Haag over hun culinaire troost in de Joodse traditie. Hij is al bijna klaar. De aardappels, ik wil ze nog even iets een tikje bruiner hebben. Dus ik heb de oven even wat hoger gezet. En dan over uh, tien minuutjes kunnen wij aan tafel. Het schil zit er nog omheen. En ik heb er een klein beetje knoflook op gedaan. En er komt zo een beetje zeezout overheen. En ik heb getracht de salade ook te maken. Omdat daar ook die lofstukken in zaten. Een beetje dat bittere. Toen we onze dochter verloren, kwamen vrienden van ons dit speciaal brengen. In de sneeuw, ontzettend koud. En dat vond ik en vind ik het een van de warmste gebaren in de Chiemsee-week. Alles moet in huis gebracht worden, en het liefst ook warm omdat zeg maar, het huis niet mag geuren naar eten. En de andere kant is dat je ook in die hele week niet alleen gelaten wordt. Ik kon zelfs nog niet een kopje vasthouden of een theeglas vasthouden. Of iemand maar iets te voorzien van water. Um, ik denk dat het tijd wordt om de kip eruit te gaan halen. Zie je? Sharon ja, die had een uh, erfelijke longziekte cystic fibrosis, of wel gezegd thuis slijmziekte. En Sharon, ja, dat was gewoon voor ons de grote oogappel. We hebben maar één kind en we hadden haar. Een lichte licht voedsel. Je wordt niet te veel belast met zwaar lam en roep het maar allemaal. En je eet eigenlijk zelf in een schiewe week heel erg weinig. Wat wil je hebben, een poot of een dij? Een dij. Okay. Um, wil je deze? Een oké. ja. wel ja? okay. Dat er wel een kleine 800 mensen op de begrafenis waren. Wat je natuurlijk helemaal niet verwacht. Je verwacht natuurlijk best wel veel mensen. Eh, jong meisje. Eh, ja, ja, vrienden, vriendinnen van de, van de voetbal en van, uh, van het uitgaan. Maar dat er zo verschrikkelijk veel mensen waren, dat kan je niet begrijpen. En eventjes daar. Eet smakelijk. De Thea ja. De Joodse mensen zijn toch meer snoepers en eters dan uh, veel sterke drank. Ze drinken wel, maar uh, uh, wijn, niet veel bier. Die ja, eigenlijk ja, was had het wel even gekund. He? Ja, is wel goed. Mm -hmm. Het heden ten dagen kunnen, kunnen deze patiënten die kunnen wel veertig uh, worden. Dus je moet ook een beetje geluk in je leven hebben. En Sharon was natuurlijk geen zware persoon. Maar we hebben echt super genoten van elkaar. En ook de laatste nacht was ook helemaal geweldig. Ja. We hebben ook een bed naast haar gezet. En we hebben om de beurt naast haar gelegen. En met haar, ja, haar aangekeken, met haar gesproken. Ja. Wie meer wil weten over rauw eten... in het boekje Wat eet je op een begrafenis... van auteur Jeannette Diepenbroek... lees je allerlei verhalen en recepten van over de hele wereld. Het boekje is uitgegeven door Mijnema. En dit is Studio Itserda ditmaal rond de doden. Op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam... lopen sinds kort bezoekers rond met een koptelefoontje... die af en toe een beetje vervreemd op zich heen kijken... Ze volgen de geluidswandeling van de kunstenares Nathalie Bruis. Tijdens die rondgang hoor je twee paragnosten vertellen over de gestorvenen die zij hier over de dodenakker zien dwalen. De voetocht eindigt bij een futuristisch oogend mintgroen huisje. Als je nou zelf ook eens contact wil hebben met die doden... dan open je het deurtje en neem je plaats op die geriefelijke stoel... die daarvoor je staat. Je bevindt je nu in de Galactic Computer Portal Machine. Negen stemvorken doen de rest. Ik werd net op mijn schouder getikt, deze dame hier naast me... vroeg letterlijk aan mij, kan je me helpen? Ik, ik lig hier verderop, zegt ze. Ze is zich duidelijk bewust van het feit dat ze is gestorven. De energie die naar voren komt is dat ze ons mee wil nemen naar haar graf. En Dit vind ik heel spannend, omdat ik dan natuurlijk in een feitelijk gebied kom, maar ik ga er gewoon volgen. Mijn naam is Nathalie Bruis en we zijn nu op de Oosterbegraafplaats in Amsterdam... En we staan hier bij mijn geluidsinstallatie. Galactic Computer Portal Machine. En uh, ik denk dat ik de deur maar ga opendoen. Deze Galactic Computer, daarin zijn negen stemvorken. Met negen verschillende frequenties. Waaronder ook 528, als de frequentie van de DNA. En als je hierin gaat zitten en de klanken hoort, dan gaat het resoneren eigenlijk met, je, met jezelf, maar ook met je verschillende lagen van je zijn. En misschien ook wel met het leven wat na de dood komt. Want het is dus een galactic computer en een, ja, een portal machine. En dan kan je misschien al contact maken met, wat, ja, in, met het hiernaam als. Maar dat is wel een beetje voor gevorderde, heb ik gemerkt. Er staat een jongetje die, die doet zo, die wenkt mij met een klein, met de vinger omhoog van, van één hand. Ja, ik moet hier echt naartoe, naar deze plek. Nou, er was hier laatst ook een vrouw en die had um, haar broer verloren. En daar had ze het heel moeilijk mee hoe ze dat een plek moest geven. Want toen had ze ook deze deze sessie gedaan hier binnen met het geluid en, en ze zei het gaf me echt zo'n rustgevoel maar ook dat ik contact kon maken met haar met haar broer want ze had natuurlijk een duidelijke reden om iets daarmee te doen en ze had echt het gevoel dat haar broer hier op dat moment bij haar was ik werk uh, al heel lang met geluid uh, als geluidskunstenaar op een gegeven moment ik maakte alles in de computer want ik bespeel eigenlijk geen één instrument echt zoals het hoort. Ik sampel wel van allerlei verschillende instrumenten. Maar ik voelde op een gegeven moment dat digitale, vind ik fantastisch. Maar het analoge, het menselijke, dat miste ik. En um, toen ben ik op een gegeven moment kreeg ik echt letterlijk het woord stemvork in mijn hoofd. En toen dacht ik, stemvork, hoe moet ik daar nou mee? Toen ben ik het gaan googlen. En toen kwam ik op, uh, op een website van iemand... En die werkt met stemvorken, met verschillende frequenties. Dus ook met de zon, met de maan, met Mars, Venus, noem maar op. En daar ben ik een opleiding gaan doen. Ik voelde van, dat moet ik doen. Dus dat doe ik. Dus dat heb ik gedaan. Ik zit nu in het derde jaar. Maar dat dat zomaar in je geest of komt, stemvork. Ja, maar dat heb ik heel vaak. Niet aangereikt door gene zijde. Ik denk het wel, ja. ja. Ik geloof daar heel erg in. Ik werk wel voor iets of met iets. Of door iemand. Ja, daar geloof ik absoluut in. Wat ik tot nu toe heb gehoord is dat, ze, dat de mensen die hierin hebben gezeten... waarvan ik het weet... die hebben wel echt het gevoel dat ze even ergens anders zijn geweest. En dat ze ten eerste tot rust zijn gekomen... En um, ja, echt wel een ervaring hebben beleefd. Ik heb nog niet gehoord dat mensen um, naar een andere dimensie zijn afgereisd. Dat heb ik nog niet gehoord. Maar ik heb wel van mensen gehoord dat ze ook kleuren zien. En beelden. En vooral ook de trillingen van de stemvorken kunnen voelen. En dat vind ik ook heel mooi. Dat mensen ja, dat echt kunnen voelen. De trillingen van het geluid. En welke stembork heeft nou de frequentie van ons DNA? Dat is die. Dus als die hogere trillingen aan ons worden toegevoegd... dan gaan we ook hoger trillen. Ja, dat is helemaal zo. Wij bestaan voor 70 tot 80 procent uit water. En water draagt informatie. En als je zeg maar deze trillingen hoort, dan gaat het water meeresoneren. Het is eigenlijk bioresonantie op deze trillingen van de stemvorken... waardoor je lichaam eigenlijk reageert daarop. Dus het is ook echt, ja, een vorm van, van heling voor het lichaam. Dan kom je verder weg van de dood als het je heelt. Ja, maar het is ook mooi dat als je kan trillen... Als je, als je op een gegeven moment zo open staat dat je met alles contact hebt... dan bestaat de dood misschien wel helemaal niet meer. Dan is het alleen maar een deur, of, een, ja, een deur naar een volgend iets... Het is natuurlijk een heel mystiek onderwerp. Het blijft natuurlijk magisch hoe het gaat met de dood. Je weet het niet, maar misschien weet je het ook wel. Dat is het mooie eraan misschien wel. Of het verdrietige voor sommige mensen. Kunstenaar Natalie Bruijs over haar Galactic Computer Portal Machine. U luistert naar Studio Ik He, in saudi arabië Nairobi. Oké. Mijn naam is John Kibera. Ik woon in Nairobi, Kawanguare Slums. In 1973. Ja, de stem van John Kibera. Geboren in de sloppen van Nairobi, het zat hem niet mee in het leven. Tot hij de ultieme job vond in Kenia's hoofdstad Nairobi. En daar gaat het over, uh, dit verhaal. Maar eerst de misère. Als uh, John Kibera zeven is, gaat zijn moeder dood. Hun vader is in geen vel te bekennen. Tante, die hem in huis neemt, wil van het jog af en beschuldigt hem van diefstal. In de gevangenis keert zijn pad dat uh, tot nu toe regelrecht naar het doen blijde. Hij leerde timmeren en kleren maken. En het ziet er naar uit dat er voor John Kibera... een eenvoudig, doch eerlijk bestaan is weggelegd. Maar het lot beslist anders. Als hij 17 is en vanuit de gevangenis de straat op wordt geschopt... heeft hij niets. Alleen een neef die bijzonder handig is in het stelen van auto's. Met vuurwapens. John Kibera wordt autodief. Niet voor lang. Het is te gevaarlijk. In drie maanden tijd worden er tien collega-dieven doodgeschoten. So, I am seeing more than ten, ten boys shot dead in the period of three months. En toen werd mijn neef ook nog eens doodgeschoten. I come to believe this job is not good. Maar wat moet ik dan? In prison, we are joking with the boy there. He said, when I'm live here, I can start the job like stealing the coffins. In de gevangenis maakt hij wel eens over. Met jatten van doodskisten. That's why I started the job of grave digger or grave robber. Toen ging ik dat doen. The best job I love. This is the voice of Kenya Nairobi. Some announcements. Death has occurred of Mrs. Argentina Almeida, and the funeral will take place at Langata Cemetery on the e You job. Must be the coffin dealer. Eerst ga je naar de kisten maken. Die kisten. Hoeveel vraag je ervoor? Zeg ik. 3700 dollar. Zei hij. So I'm tell her, I blame back that coffin with 20.0. 000. En ik zei: ik breng hem weer netjes bij u terug voor 2500. De businessman zei, hey, dit is goed. So we, with men. we begonnen met een achte. Ons werk is heel leuk. So is very nice. Eerst kopen we een krant The Nation. Op de achterkant staan doden. Daar kun je zien wie rijk is. Dan heeft hij een grote advertentie. Als er iemand dood is, hebben we in Kenia een begrafeniscomité van familie, vrienden en bekenden. Wij gingen daar dan heen en deden wel heel bedroefd waren. So now I'm coming there we we the very very sad. Dat mee. We er om te caffeine, how much caffeine money. Zo kwamen we alles te weten. Wat voor keist, waar was het lijk, wanneer de begrafenis en waar. de back home we to zip. The next step is going home and waiting still tomorrow. We gingen naar de begrafenis om te zien waar hij precies begraven werd. And that's body came out. If you smart kleding Als hij mooie kleren had. Even Joel. Mooie horloge. namen we die ook mee. Alles ja te Dus So, job is goed. I don't have that feelings. Ik heb geen gevoelens. Me is my work to finish my work. Ik maak gewoon mijn werk af. I do het for more than 6 years. I'm sorry, more meer uh, more than 30. A lot of money. Ik stal meer dan 3000 kisten. Heel veel geld verdienden we, maar het was nooit genoeg, want het vloog weg. Because you go to the hotels, you need girls, you need the drinking. So life is that. in Maragua. Vier van ons gingen op het platteland op hoofdtocht. En dan waliposi koa wakapigo, na wakatjomo. Terwijl ze aan het graven waren kwamen de dorpelingen. die sloegen mijn vriend dood yeah. en daarna zijn ze in brand gestoken. It's a, it's a because I am off day. Het was een wonder van God dat ik die avond niet mee was gegaan. So that for ban we remain for this for we remain we still going ahead we still in the coffins. Uh, after seven months later the year 2002. Zeven maanden later op 4 augustus 2002. In augustus 4. We are going to stay like in, in Langata Gingen we net buiten Nairobi een doodskist opgraven. We hadden de kist opgegraven, het lijkt terugstopt, maar de auto die de kist mee zou nemen kwam maar niet. Um, even buiten, 5 Vijf 5 a.m. 6 am. 5 uur werd het. Zes uur, bijna licht. Dus we stonden te wachten. En te wachten. We Dus we besloten om naar huis te gaan. En toen we op de bus stonden te wachten, stopte een krantenbus van de nations. The newspaper nation car. En mijn vriend zei: deze auto is prima. Laten we hem pakken. This car is good. take this car. We gingen terug naar de kerkhof. om to take this coffee. De chauffeur ging ondertussen naar de politie. So, deze driver of nation go to police and tell police. Weet je, zei hij. Mijn auto van de krant is gestolen. Nu komt het echte te Mijn My miracle come. Ik was achterin in de bestelauto. De kist schoon te poetsen. So I'm very busy wiping the coffee. So when we came Nairobi, Kenyatta Avenue, the car of Nation was shot dead. Met meer dan 15 wapens donde ze ons op te wachten. More than 15 rounds of. Yeah. Pear, pear. More than 15 gunshots. Mijn drie hart waren meteen dood. Ik was verlamd. I'm waking faster for that coffee inside. Ik sneed snel de bekleding los en deed hem over mijn mond. De kist werd door gauw weer op. I pretended I am dead. Ik deed net alsof ik dood was. Niliambia Mungu tu sasa kuja kama nimekondwa macho. Ik zei tegen God. Kom maar. En doe met me wat u wil. De politie haalde de lijken van mijn maat uit de auto. So the police when he see the coffin inside, he tell one police go inside and look what he inside of coffin. En hij opende de kist en keek me recht in de ogen. No looking me, I'm see him very very serious matter. I'm looking there. So that's why me and my De kist werd uit de wagen geteld. Er waren een hele massa mensen verzameld. Ni perik we sitten een stem zei tegen me. Nu is het de juiste tijd. Doe het nu. En ik klopte op de kist. Ik wilde eruit. Ze lieten de kist vallen. De duivel, kwade geesten, werden er geroepen. Iedereen schreeuwde. Politimbio, Mim in Bio, Jambo, everybody, Quinta, I koni niet, Ik stond op uit de kist en dacht aan mijn vrienden die verbrand waren en doodgeschoten. En ik liep naar de politiebureau en ik zei: Ik ben hier om te bekennen. I'm told police. It's me. I'm in that koffie. You are in that koffie, with Koevalini. Waar do you lead? Jij? zei de politie ja in die case jij was ook dood. So after three days notification van command, dan ikasta kieuwa nam makosa in ita gua ex woman, kusumbua rohosa watori Drie dagen zat ik in de politiecel. Toen moest ik voor de rechten. And then called me John Kebena yes ma. Unaya za Kabla uja hukumiwa. Die vroeg, waarom val jij de doden lastig? En ik zei, omdat ik de mensen niet lastig wil falen dan in zijn leven. And then enter John to forgive me because the Bible say eh uh, mtu alikuja duniani bila kitu na atarudi mavumbini bira, That's why nilikuwa walegesha bila, nitimiza mapenzi ya En ik vroeg of hij me wilde vergeven en hield de the Bijbel erbij. In de Bijbel staat mensen komen de wereld naakt en gaan we naakt weg van de wereld. Dus ik zei dat ik hen daarbij had geholpen. So judgey, tell me toen zei de rechter, ik vergeef je en je krijgt zes maanden straf. Dat was het. Wat ik weet, God verandert mensen. Nu weet ik dat God mensen verandert. Because uh, another day when I remember about salvation, about God changed me. Laatst werd een vroegere minister van defensie begraven in een kist van wel meer dan 25.000 dollar. With the coffins of 18 million Kenyans. He buried zenga Het stond in alle kranten. I'm very, very, very. Yeah, I see. That is 18 million gold. En ik ben niet op pad gegaan. And I'm still alive. Voormalig kistendief John Kibera predikt inmiddels zijn eigen gospel op de straten van Nairobi. En hij streeft eeuwig roem naar. Op 1 mei verschijnt zijn biografie The Most Wanted Criminal. Wordt gepresenteerd in een in een, in een uh, chic hotel. De Nederlandse stem van John Kibera werd vertolkt door Joel Kalonga. Ja die, die, uh, die klokken. En het daar hoort Grins bij natuurlijk. Grint op de begraafplaats, maar ja, daar is het. Het passende begraafplaatsgeluid. Maar ook het ideale, klassieke geluid van radioreportages. Maar ja, het, we plakken het er maar achter. Want uh, Harry Boulet van de uh, begraafpark Kleverlaan uh, heeft al vijf jaar geen nieuw gins meer ontvangen. Bezuinigingen. Dus eigenlijk moeten we het hier ook maar laten wegsterven, hier in de in studio. Het geluid van de gin. Want we bezuinigen ook in de radio. Goed. Ja. Goed, volgende week uh, opnieuw uh, bureau. Uh, pardon, studio Hitsa daar en dan over mensen met een missie. Ging iets te snel wat bureau Buitenland, dadelijk over Turkije. Dat was het voor deze week, maar niet voordat mijndertalma... maar een paar grondig nodige woorden tot u richt. Muzikant. Ding dat ik je nog wil vragen. Laatste ding dat ik je nog wil vragen. Laatste ding dat ik je nog wil vragen. Hou alsjeblieft mijn graf schoon. Er zijn twee witte paarden. Die mij volgen. Er zijn twee witte paarden die mij volgen. Er zijn twee witte paarden die mij volgen. Ze wachten bij mijn open graf. Heb je ooit het geluid gehoord van een doodskist? met kloppen en mijn handen werden koud. Mijn hart stopte met kloppen en mijn handen werden koud. Mijn hart stopte met kloppen en mijn handen werden koud. Nu geloof ik wat er in de Bijbel staat. Wat een begin heeft, kent ook een einde. Zo ook dit mensvriendelijke radioprogramma. We stoppen ermee voor vanavond. Volgende week meer Studio Itzerda. Hartelijk dank voor het luisteren. Singles in Nederland. Ja, ik bepaal alles zelf natuurlijk. Ik ben redelijk ad hoc. Het worden er steeds meer, vooral in grote steden. Heerlijk is dat van het vrijgezellen bestaan. Hoe doe je dat eigenlijk?